Time love will not do what you want to. Why can't this crazy love? Life...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 Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Marjel Haggeman met het NOS Journaal. Alle Nederlanders met wie nog geen contact was geweest... sinds de aardbeving van vorige week in Chili zijn terecht. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Gisteren waren nog vier Nederlanders zoek... De berichten waren dat ze in de buurt waren van de stad Concepcion, die zwaar is getroffen door de aardbeving. Maar ze bleken in heel andere delen van het land te zijn, zegt Buitenlandse Zaken. Ze waren zich er niet van bewust dat mensen zich ongerust maakten. Alle Nederlanders die in Chili waren op het moment van de aardbeving zijn ongedeerd. President Raya Paksa van Sri Lanka wil niet dat experts van de VN onderzoek gaan doen naar mensenrechten schendingen in het land. Die zouden hebben plaatsgevonden tijdens de oorlog tussen het Sri Lankaanse regeringsleger en de Tamil-rebellen. VN-chef Ban Ki-moon wil een panel van experts sturen om onderzoek te doen, maar Raya Paksa noemt het idee van Ban Ki-moon ongepast en onverantwoord. Hij zegt dat Sri Lanka zelf gepaste maatregelen zal nemen. Welke dat zijn is onduidelijk. Internationaal neemt de druk op Sri Lanka toe om mogelijke misstanden te onderzoeken. Bij een grote verkeerscontrole rond Almere... heeft de Belastingdienst gisteravond bijna een miljoen euro achterstallige belastingen geïnd. Bijna anderhalve ton werd direct geïncasseerd. De politie nam 44 auto's in beslag. Als de eigenaren hun openstaande schuld aan de fiscus hebben betaald... krijgen ze hun auto terug. De controles werden gehouden op alle toegangswegen naar Almere... Ruim 1300 auto's werden van de weg gehaald. In totaal zijn ruim 300 bekeuringen uitgedeeld voor verschillende overtredingen. In de Eredivisie heeft AZ thuis met 4-1 gewonnen van Heerenveen. De Alkmaarse doelpunten waren van Martens, Elhamdoui, Lens en Holman. Djuricic scoorde voor Heerenveen. Het was voor het eerst dat Henk Timmer voor Heerenveen in het doel stond. Tot 2006 was hij nog keeper bij AZ. Het weer helder en het koelt snel af. Vannacht vriest het licht met minima tussen min 7 en min 3. Morgen zonnig met temperaturen tussen 2 en 4 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM met nu de Groove Empire.